beetje mijn ding ook. Ja, maar dit, dit, dit neigt ook gewoon naar nou ja, ik, ik denk dat uh, bijvoorbeeld balletdansers op deze muziek prima uit de voeten kunnen. Het is echt uh, klassiek, gewoon bijna. Zo mooi. Ja. Bijna wel, ja. Ja, en wat dacht je van uh, dat ik uh, aftrap met uh, onze tune? Fijn plan. Goed idee. Uh, dan ja. spreek ik je zo. Is goed.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 Don't be It's all about information. En daar zijn we dan. De 21ste aflevering van de QFF Podcast. Het is vrijdag 23 mei 2014. En het is zeven minuten voor half negen in de avond. Hier spreekt BAFO met. En aan de andere kant zit niemand minder dan. Free elektron vanuit het altijd weer fraaie 035. Ah. Ja, ik vandaag vanuit 050, net als gisteren, het, het Hoge Noorden, zeg maar. Nou, hoog. Hoog, hoog. hoog Noord, dan hebben we het over... Uh, Scandinavië. Scandinavië, Dolle ja. eiland moeten we ja. ook eens een keer een Duitse zien te krijgen. Ja, absoluut. Maar in Nederland spreken ze graag met termen van uh, helemaal in Groningen, alsof het uh, in Siberië ligt. <laughs> dat dat is echt een reactie, dat krijg ik vaak. Weet je wat ik wat ben ik geboren, geboren in, in Groningen. Dus als ik dan zeg van ik ben geboren in Groningen, dan zeggen mensen gewoon helemaal in Groningen. Weet je wat ik zo grappig vind? Als ik in Groningen kom, hè, mm -hmm. dan voel ik me altijd meteen thuis. Op de een of andere manier ben ik in mijn hart, ben ik in Groningen waarschijnlijk of zo. Ik, ik weet het niet, maar de, de mensen, het is gewoon zo'n relaxe sfeer daar. In, in misschien van. in je vorige leven wel joh. Ja, wie zal het zeggen? Ja. Ja, Groningen is natuurlijk een, een oude stad. hè? Dus die, die, die, ja, daar hebben vele mensen geleefd. Grote kans dat je er een keer geleefd hebt. Ongetwijfeld. Ik geloof daarin, dus dat zou helemaal kunnen. Ja, ja, nou, ja ik bedoel, ik, ik weet niet of je ook veel in de stad zo rondgelopen hebt. Maar, uh, hey, hey, oh, ik, ik, ik, ik, ik ben helemaal verheugd. Want ik, ik zie gewoon dat Blackbox uh, zich meldt. Zullen we die er ook eens even bij halen? Nou, hij schrijft net dat hij uh, nog oh. even shoppen is in de stad. Uh, oh, Dat okay, hij er zo weer okay. is. Oké, okay, nou ja, super. Ik, dan typ ik even uh, tot zo. Kijk, nou ah, leuk. Nee, ja maar uh, in de stad Groningen, uh, als je daar dan, ik bedoel, daar ben je dan ook ongetwijfeld wel eens geweest. En ja, zeker. Die oude stad, die leeft, die, dan weet je al wat ik bedoel, of niet? Ja, nou en of. Ja, ik, ik voel er altijd wel iets speciaals. En, en, uh, maar heel, als ik heel eerlijk ben, buiten de stad heb ik het nog meer. In de provincie bedoel je. Uh, ja, en dan eigenlijk als je een beetje de kant op gaat van wat nieuwe daar. Oeh ja. Dat, uh, daar kom ik heel graag. Daar had ik ja, onmiddellijk ook gegeven. in de buurt. Sorry? Dat is mooi daar. Ja, nou of. Ja. ja. Het, is vlak, het is vlak bij Duitsland en op de een of andere manier is het daar zo relaxed. Ja. En, uh, ja, als ik ooit eens de kans krijg, dan zou ik wel die kant op willen. Oké. Okay. Ja, ik, ja ik, ik weet ook van mijn moeder dat ze daar met veel plezier woont. En ik geloof dat er ook een Q. Pfeffer uh, daar woont. En die heeft het er ook erg naar zijn zin. Ja, die moeten we ook nog eens in de uitzending halen. Die, uh, ja, die, die, die heeft nu heel nu in mijn kontrij, hè? We hebben een soort uh, woningruil gedaan, zeg maar. Maar niet helemaal, maar... Oh. <laughs> <laughs> ik van Sint-Maarten naar het Hoge Noorden van Nederland. Hij van het Hoge Noorden van Nederland naar uh, het Caribisch gebied. Ja, verdomd, ja, dat is waar. Ja. ja. Het is een soort, nou, land <laughs> Nou ja, gelukkig komt hij ook weer terug. Ja. Dat uh, vind ik ook wel fijn, maar het is wel iemand die ik heel erg dichtbij in mijn hart draag. Dus, uh, ja. Dat, dat heb ik met veel QFF'ers, moet ik zeggen, trouwens, hoor. Ik ook. Het is, het is een, uh, uh, um, ondanks dat je som, sommige gewoon nooit in het echt gezien hebt. Uh, Supreme is zo iemand. Die heb ik nooit in het echt ontmoet. Maar... Ik heb het gevoel alsof ik die man al mijn hele leven ken. Ja, dat is inderdaad. Uh, heb, heb ik ook wel hoor. Het, uh, met name de muziek die hij maakt ook. En de dingen die hij die, die schrijft en zegt. Ja, we zitten gewoon met z'n allen in een grit te vibreren op de een of andere manier. En, en uh, de, de synchronisaties die we hebben onderling. Ja, het is bijzonder. We are all one, Friel, we, we are all well connected. Ja, ik bedoel, ja, daar hadden we het laatst al een keer over. Deeltjes. En nou ja, ze zeggen ook wel eens van: je vergaat tot stof en je reist uit het stof. Uh, we, zijn natuurlijk, we bestaan uit stof, uit stoffen, uit deeltjes. Ja, nou ja, dat is op zich ook weer een hele discussiebaard. Uh, als je naar materie gaat kijken, dan zit daar meer uh, niks in dan, dan deeltjes. Ja. Uh, als je op macroniveau gaat kijken, zit daar zoveel ruimte tussen. Dat ik me ook kan voorstellen dat het zo is dat uh, als je uh, je trillingsgetal, je vibratie, uh, zeg maar zo verandert, uh, dat je bijvoorbeeld dwars door een muur heen kan lopen. Dat, dat, dat, dat, uh, ik kan me dat zo voorstellen. Ja, nou, da, da, ik heb dus eens een, een boekje, um, jaren 50, 60, sci-fi verhaal van mijn vader. Ik heb heel veel van zijn uh, oude jeugdboeken gekregen. Oh, geweldig. Uh, dat varieert echt van de bob Everserie serie oh, tot en met de Biggles, die uh, piloot. Oh ja, ja, ja, ja. En, maar ook echte um, science-fiction verhalen. Maar ook bijvoorbeeld dingen, en dat ken je ongetwijfeld ook wel, de Club van Draadje. Uh, de naam ken ik wel, ja. Ik heb het zelf nooit gelezen. Maar... Ja, dat ging over zo'n jongen die had een, een soort antenne draadclub in zijn buurt gebouwd. Uh, dat, dat had je vroeger, hè, want toen had je nog niet kabel of... Uh, uh, een, een satellietschotel of digitale televisie via internet um, nou ja uh, daar gaat dan die boekenserie weer over en dus zo heb ik heel veel soorten boekjes maar in, in een van die boeken kan ik me herinneren dat was een verhaal inderdaad van een gast die kon zijn um, lichaam door middel van um, of het nou een, een cellenmutatie was of een, het, het veranderen van de cel, maar daarom kon hij inderdaad door muren heen ja, dat, ja dat, als je uitgaat van het, van het principe van, van, van hoe materie in elkaar zit en dat het eigenlijk allemaal alleen maar trilling en, en, en resonantie is, dan zou dat moeten kunnen, theoretisch. Ja, ja in, in theorie zouden wij mensen ongelooflijk veel moeten kunnen. Nou ja, de kracht van de geest die is enorm sterk. Ik merk dat dagelijks uh, om mij heen en ook aan mezelf. Mm -hmm. En... Um, ja, als je, als je even op dat trillingsverhaal en die resonantie en zo uh, uh, terugkomt. Dat is gewoon essentieel. Uh, kijk maar wat muziek met je doet. Kijk maar eens als je muziek... Uh, dat, ja, dat is misschien een beetje een technisch muzikaal verhaal. Ja. Maar wij hier in het westen zitten met, uh, met de A op 440 hertz. Een bepaalde, bepaalde frequentie, een bepaalde ja. toon is dat. Mm -hmm. uh, vroeger schijnt dat 432 hertz te zijn geweest. Dus iets lager. Echt fractioneel lager. Oké. Okay. Uh, als jij in software een stukje muziek neemt en je gaat dat omzetten van 440 hertz naar 432 hertz, mm -hmm. dan merk je dat het weldadiger klinkt. Het, het, het doet je meer. Het, het is, uh... Kijk, muziek is sowieso helend, goede muziek. Maar ja. als je het inderdaad omzet naar die 432 hertz, dus dan, dan, dan, dan, uh, het wordt niet trager, maar het, is, het, het doet meer met je. De, de, de 432 hertz frequentie is de sleutel eigenlijk, zeg maar. Uh, een, een sleutel. Ja, ja, Het is een, het is een, een, een manier zeg maar, om muziek uh, ja, beter tot je te laten komen, om je meer betrokken te voelen. Oké. Okay. En ja, dat is bijzonder. Heel veel mensen zijn daarmee bezig. Uh, ook van die nulpuntsgroep energie, nulpuntsenergiegroep <coughs> energiegroep. Um, Excuses? Ja, er, er, er is vrij veel over te vinden op het internet. Moet je maar eens, uh, je maar eens opzoeken. Er zijn mensen die hele albums uh, omzetten van 440 naar 432. Er zijn zelfs muzikanten, de bands... die uh, bewust op 432 hertz hun platen uit gaan brengen. Ja, nou... Uh, dat vind ik bijzonder. Um, ik, uh, je zegt dit... en ja, zoals je weet ben ik net als jij... en uh, veel andere QFF'ers... Uh, een groot muziekliefhebber. Uh, en ik, ik heb een, een, een rariteitenkabinet aan muziek verzameld... Uh, door de jaren heen. Um, maar ik kreeg onlangs... en dat is denk ik een uh, halfjaartje geleden... Uh, een plaat van uh, Robin Grontier. En dat was een, een plaat van Giorgio Moroder. En die plaat, dat was een, een oude discoplaat van hem. Uit de jaren 70. Die, die hij uh, opnieuw uitgebracht had in 432 Hz. heb je die toevallig zijn bijstaan? Um, nou, ik, ik heb hem niet zo 1, 2, 3 uh, op, op de platenspeler liggen. Uh, maar ik, ik uh, kan daar natuurlijk zometeen even uh, verandering in gaan brengen. Sorry, ik ging even te ver van mijn uh, microfoon af. Um, maar uh, je bent wel toe aan een uh, muzikale break van uh, Giorgio. Ja, misschien is het wel leuk om dat even te laten horen. Kijken of mensen dat uh, via deze weg ook misschien uh, uh, ondervinden dat het anders is. Ja, ik heb trouwens uh, um, de 400 32 hertz en misschien zit ik even. Ja, laten we gaan luisteren naar het nummer In the Middle of the Night. En dan niet te verwarren met Night als in Nacht, maar Night als in Ridder. Da laten we daar even naar gaan luisteren. Oké. Okay. Moet techniek nog wel even meegewerken? Doet hij. <middels> ...van die Jojo Moro in the middle of the night. Hij is geweldig. Wat, ja, maar, maar ik, wat, wat bedoelt hij ermee? <laughs> ik bedoel, als ik die titel heel letterlijk moet gaan lezen... ...en ik lees dan in the middle of the night... ...en dan niet nacht, maar in, in het midden van de ridder... ...snap je? Ja, het is natuurlijk een woordspeling... en. Uh... Maar om even op die muziek terug te komen. Ik, Je hoort het ik, wel? Uh, uh, ja, ik, ik, ik ken het origineel van deze plaat. En dit is natuurlijk een remix. Mm -hmm. Maar dat valt mij ook gewoon op de rust die het uitstraalt. De, de, dat is gewoon die 432 hertz die uh, voor mij duidelijk merkbaar is. Het, het, het, het had iets, iets diks, deze plaat. Want ik, ik heb het origineel ook. En het klinkt inderdaad wel anders. Het is wat... Het, het, het, het, het pakt je net even meer in je onderbuik, snap je? En in je keel. Ja, ja, precies. Ja, ja. Het, het brengt iets in resonantie. Uh, het is harmonischer. En, ja, ik hoor het, is, het is net alsof het je even aantikt. Zo. Pap, pap. Ja, op een aantal plekken in je lichaam en dan ben je weer even op lijn met ofzo. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het, het doet al echt iets met je inderdaad. Ja, nou ja, dat is niet bij iedereen, maar bij mij in ieder geval wel duidelijk. En uh, dat brengt mij ook op het volgende. Dat, mm -hmm. dat zal jou ook wel eens zijn opgevallen. Uh, radiozenders als uh, 538, uh, Radio 3, uh, nou ja, noem ze maar op. Ja. Uh, wat doen die? Die, die? die pitchen platen op, hè? Ja, klopt. Die, uh, want de show is dan niet snel genoeg. Uh, tegenwoordig is de muziek is allemaal vrij, uh, vrij snel en heftig. En mm -hmm. oudere platen die zijn dan wat, wat langzamer en dan gaan ze de boel oppitchen. Ja, En dat vind ik zo ontstellend onnatuurlijk. Dat is zo gejaagd. Ook een belediging voor die artiesten. Ja, ja vind ik wel. Toen ik nog in de auto zat en ik had dan de radio aan... Dan, uh, het stoorde mij altijd. Het viel me op en je, je wordt er gejaagd van. Je, dat, het, het is, het is, ik, het, voor mij is het niet goed. Nee. Ik, uh, ik, ik vind het vreselijk. Hey, ik snap ook helemaal wat je bedoelt. Ik, ik heb dat trouwens ook <tus> soms... Um, uh, dat merk ik ook. Want ik luisterde eerder wel... Uh, nou, in Nederland ook wel, naar de publieke omroepen en dan naar Radio 3FM bijvoorbeeld. En dan merkte ik dat zij iets met de bas van de muziek deden. En het klinkt heel gek misschien wat ik nu ga zeggen, maar als ik bijvoorbeeld een liedje van Bob Marley luisterde via 3FM, kreeg ik een benauwd gevoel. Ja, dat kan wel. Alsof de bas me irriteerde, mijn lichaam gewoon. ...dat voelde niet lekker. Maar als ik het zelf hier luister. Geen probleem. Nee, nou ja, wat, ze, wat ze doen. Uh, bij, bij radiostations. Uh, ook weer even een technisch verhaal. Uh, mm -hmm. Ze voeren een. Een, een uit. Ja. Uh, dat houdt in dat ze. Zeg maar, het, het, het, het frequentiegebied in stukjes hakken. Ja. En elk stukje zo luid mogelijk maken. En dat is, uh, dat is wat je hoort. En dat geeft een soort vervorming. En dat, een enorm opgepompte bas. En je haalt volledig de harmonie uit de muziek. De, de balans is compleet weg. En uh, dat is een van de redenen dat ik eigenlijk vrijwel geen radio meer luister. Mm -hmm. uh, behalve als het een station is waarvan ik weet dat ze dat niet doen. Maar ze doen het bijna allemaal. Want iedereen wil het hardste zijn op de radio. En dan, dan, dan, dan, dan uh, ja, de meeste mensen die vinden dat uh, op een iPod of zo dan wel weer geweldig klinken. En die gaan dan daarna luisteren. Ja. En uh, in verband daarmee staat uh, wat artiesten al een tijdje doen, de uh, Loudness War. Dat begrip, uh, dat ken je ongetwijfeld ook. Ja, ja, ja daar heb ik wat over meegekregen inderdaad. Ja, als jij eens de muziek opneemt, uh, je neemt een paar microfoons, et cetera, En, en uh, je zet dat op een band of op een is of wat dan ook. Prima, mm -hmm. dat staat erop. Maar dat is niet hard genoeg, er zit de, daar zit dynamiek in. Dat is het verschil tussen luid en, en, en zacht uh, signaal. Klopt. Nou, dat pompen ze helemaal op, totdat de dynamiek bijna 0, 0 dB is. En dat heet dan de loudness war. Mm -hmm. En uh, dan klinkt het hard. En dan gaan ze dat op de radio ook nog eens een keer door zo'n compressor heen halen. En mm -hmm. dan is het helemaal niet meer te genieten. En dat is voor mij eigenlijk een reden om te zeggen, van, nou, ik luister gewoon niet meer naar de radio. Want ik vind het onhoorbaar. Ja, en, en, het is, de muziek het is, is leeg. Leeg. Ja. Ja. De, het is, de warmte is, allemaal, is weg. Ja. Het, het is allemaal geluidsbehang tegenwoordig. En, en uh, het moet snel en... en het gaat niet meer zo om de muziek. Het, het, het, het, het, het, het, is, ja, het is gewoon een, een, een wegwerpartikel geworden. Dat vind ik, ik jammer. Ik, ik ben zelf muzikant. Jij van, maakt ook uh, muziek. Dat wou ik net zeggen. Ik, ja, ik ook. Ik, ik doe het dan uh, ik, ik, in het verleden als klein jongetje. Uh, m, ja, uh, heb ik mezelf. Uh, om, ik ben een beetje autodidact gitaar leren spelen. Maar uh, ik heb ook drum, uh, drumles gehad gedrumd. Uh, dus drummen, uh, ja, dat... Uh, dat was een van mijn grote muzikale passies. En ik ben eigenlijk, uh, nou, toen ik een jaar of 13, 14 was, voor het eerst met muziekprogramma's als Fast Tracker en uh, Cubase op uh, Atari uh, in, in de weer geweest. En dat heeft jaren stilgelegen. En uh, sinds een jaar of twee, drie uh, maak ik ook weer muziek met, uh, met Cubase. En, en ja, wat ik doe is een combinatie van... Uh, Elektronische muziek maken met zelf opgenomen geluiden en die verwerk ik dan weer via contact. Dat ken je wel van uh, native instruments. Ja, verwerk ja. ik die opgenomen geluiden tot instrumenten. Ja, nou dan moet je eens wat van draaien, want jij hebt in de tijd hele leuke dingen gemaakt. Uh, dat heb je ook op SoundCloud gezet. Ja, dat, dat, dat, dat wordt ook wel redelijk uh, afgespeeld op uh, SoundCloud, nog steeds. Ja. En uh, er is nog een lid van, van, van QFF die uh, heel goede muziek maakt. Blade. Uh, dat, is, Blade. dat is Blade. Die heeft pas een ja. nummer gemaakt. En dat Hotspot. Uh, en Hotspot ook. Maar Blade die had laatste nummer. Dat is, echt, dat is gewoon af. Die dat heb ik gisteren hadstappen. inderdaad gedraaid. Net voor de podcast aan. Uh, er was even een test. Toen was hij nog zonder vocalen. Toen heb ja, ik hem het gemixt. Ja, hij nu met vocalen gemaakt. En, en nog iets bewerkt. Uh, dat klinkt waanzinnig. Het is niet mijn soort muziek. Maar ik, de productie is geweldig. Ja, we kunnen, we kunnen Blade natuurlijk even want uh, hij omschrijft zijn muziek stiekem zelf gewoon als pure porno. Dus <laughs> uh, ik moet zeggen, het is niet mijn uh, persoonlijke smaak qua muziek. Maar, nee, maar het ik, is heel ik, goed gemaakt. Ja, is ik denk ook echt dat dit 15 jaar geleden, en het moet bleek niet verkeerd opvat als je dit terugluistert, hoor. Want <laughs> uh, muziek is gewoon iets van tijden. Het gaat met met... met uh, want ik maak ook muziek die nu helemaal niet relevant is, maar misschien 10 of 15 jaar geleden wel leuk was geweest, dat, dat weet je niet. Maar dit kan ja. over 15 jaar weer heel erg mode zijn. Maar nu is dit soort muziek in, in, in voormalig Joegoslavië... Nou, zou dit een, echt gewoon hitpotentieel hebben. Daar ben ik ja, van overtuigd. Maar het, het gaat in golven dingen komen en gaan. En ja. Uh, ja, Wat ik ervan hoorde, wat mij betreft... kan je dat zo in het disco knallen? Dat nou, uh, lijkt me geen probleem. Zullen we even gaan luisteren naar Just One More Time van Blade? Ja. Goed idee. Je Toby. was uh, One More Time van Blade. Tenminste, uh, zo heet het liedje toch? One More Time. Tenminste, nee, just One More Time. Um, ik merkte dat er net iets misging uh, met de verbinding uh, met Free Electron. Maar dat maakt niet uit. Ik, uh, we bellen uh, Free Electron gewoon even opnieuw. En, <coughs> ondertussen werd ik ook al even gestoord door. Uh, Dag, Free Electron. Hoi, hey, ja, pas even weg. Ja, nou, het geeft niets. kan gebeuren. Uh, dus de techniek of uh, de AIVD. Ja, dat uh, <laughs> het zou best kunnen. Vanaf de Europa Laan in uh, Soetemeer waren zij gewoon uh, op onze podcast aan het inbreken. Aat het houden. Dan klinkt het wel uh, spannend. <laughs> <laughs> maar uh, je hoorde net tussen de muziek door um, dat Toby Frillon probeerde in te breken um, met zijn uh, boodschap. En um, ik, ik weet niet uh, wat hij uh, precies uh, wilde zeggen. Um, maar ik heb uh, een, een, een, een, een, een, een klein uh, fragmentje in ieder geval. Nou, dat is horen. Uh, um, ja. Nou, uh, wacht even. Uh, hij, werkt, hij werkt niet echt helemaal mee, uh, herkansing. Uh, uh, dat heb je altijd hè, met uh, uh, techniek, zeg maar. Ja, helemaal live, dan kunnen dingen misgaan. Ja. ja. Nou, Nu zou die moeten komen, als het goed is. En hello, als het... my name is Toby. Ja, hello, ah, my name is. Die... is... Toby. Ja. Toby. Toby. Ja, dat, dat krijg je met die spraakcomputers, uh, hè? Want uh, Toby uh, die uh, praat alleen via spraakcomputers. Ja, oké, okay. zoals Stephen Hawking. Uh. Hello, ja. my name is Toby. Ja, hey, ja, hallo, mijn name is Toby. Nou, uh, hello, Toby, how are you? Uh, hey, uh, nou ja, we horen, we horen Toby typen en dan komt er weer een antwoord. I am fine. Oh, I am fine, zegt de Toby. lucht dit. Oh, ja. dat is mooi. <laughs> ja, en, uh, maar uh, Toby, um, hoe is het nou om uh, administrator uh, ja, op QFF te zijn? Nee, daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Nou, zeg het eens. Kom op, Toby. Wat zei je? Oh, hoor ik dat goed? Fuck <laughs> zei... Fuck you. Oké. Okay. Nou, uh, uh, uh, uh, waarom eigenlijk? Dat, uh, daar ben ik wel heel uh, Heeft het, het iets met Rudolf eigenlijk? Steiner te maken soms? W wat zei je? Heeft het iets met Rudolf Steiner te maken? Steiner. QFF is great. Eh, hey, QFF is great. Nou, uh, maar... Ja, wat, wat, wat vindt uh, hij dan van, van, van Steiner? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Uh, ik nou No? Oh, oui. Steiner sucks. Steiner sucks. <laughs> ja, dat is geen woord uh, Frans bij. Nee. Um, <coughs> Goed. We gaan straks nog even terug uh, naar Tobi. Um, uh, Freelecton. Ja. Ja. Terug naar uh, de 21ste podcast dan maar weer. En uh, de dingen, nou ja, die allemaal op QFF voorbij komen. Uh, het zijn er nogal wat de laatste dagen. Het is druk. Het loopt lekker. Mensen ja. zijn druk met posten. Ja, het gaat hartstikke goed met QF. Maar ik zit even te kijken, want ik heb, als ik heel eerlijk ben, niet echt uh, vandaag uh, bijgelezen. Nou ja, ik, ik zag bijvoorbeeld een interessante post uh, van uh, Mac in het uh, 9-11 dump topic. Het um, is een Engels stukje tekst, ik kan wel even een stukje voorlezen. Ja. Uh, Reporter kicked out of the 9-11 museum for asking a question without permission. Uh, May 22, 2014. Press for the National September 11 Memorial Museum, which opened to the public yesterday, has not been entirely positive. Today, in reference to a cocktail party for donors hosted on the final night, early access for victims' families, the Daily News cover reads, Did you enjoy having drinks on top of my brother's grave last night? On Sunday, the post took a souvenir store with a little shop of horrors. Uh, visit Masgrave buy a t-shirt. But kicking out reporters for doing journalism probably isn't the solution. Nou, oké. Okay, uh, ik heb het verhaal even net gescand. Het komt erop neer. Uh, de reporters stelden kritische vragen. En uh, er staat ook weer een hele mooie foto bij van een, een, een trident. We hadden al het, het, het topic over de drietand of, of de trident op QVF. Uh, dit is een, een trident van uh, het World Trade Center. Die, die zie je er ook staan. Maar uh, het ja, is natuurlijk het triest, openstaan, inderdaad. Ik zie het nu ook. Ja. Triest dat journalisten geen vragen mogen stellen, uh, geen kritische vragen. Dat is natuurlijk een, een zorgelijke uh, ontwikkeling, vind ik. Ja, maar dat weten we toch al lang. Dat hebben we hier in Nederland, hebben we dat met die demmingszaak. Dat, dat, dat, uh, het is nu dan wel een beetje opengebroken, maar uh, echt kritische vragen worden gewoon niet gesteld. En, en uh, dat is ook zo met, met, met, met de politiek. Ik, ik, ik vraag me wel eens af, dan, ik, heel af en toe, dan luister ik zo'n politiek programma. En dan hoor mm -hmm. ik die reporters vragen stellen en dan denk ik denk van, ja maar vraag nou eens door, vraag nou eens door. En dat doen ze niet, dan is het van, dank u wel meneer Rutte, dag meneer Rutte. Weet je wel, en uh, ze zijn volgens mij gewoon bang om hun baantje kwijt te raken. Ja, dat uh, moet wel. Ja, uh, en ik denk ook dat heel veel media gewoon, gewoon gecontroleerd worden door, door, door, de, door de overheid of, of op wat voor manier dan ook. En dat bepaalde vragen gewoon niet gesteld mogen worden, want dan ben je gewoon je job kwijt. Maar, maar, maar weet je wat het denk ik is voor het, voor het, het grootste deel? Can't the truth. Mensen. Ja. Kunnen de waarheid niet aan. Nee. Tenminste, dat denken de mensen die ons uh, regeren. Ja, maar ik, ik, ik spreek ook regelmatig mensen die inderdaad wel uh, eigenlijk alleen maar de MSM volgen en, en die geloven daar ook daadwerkelijk in. Als het op het NOS-nieuws komt, dan is het waar. Oh uh, ja, nee, de NOS, die zijn, dat jongen, dat is een soort uh, artikel 31, man. Slappe ja. kausen shit. <laughs> inderdaad ja maar kijk maar be wat, met, wat er met Marieke de Vries is gebeurd die uh, op ja, een gegeven moment uh, redelijk goed uh, met Micha Kat uh, uh, in gesprek was over een aantal zaken uh, die is gewoon weggepromoveerd, die zit nu in China mm -hmm. weet je wel zij uh, deed uh, dus, Koninklijk Huis toch? Uh, die deed... en Skype is met de, ah daar ben je weer Skype is met ons aan het fucken of gewoon weer de AIVD ik heb geen idee. Ik hoor het is al toevallig. Je begint de over Marieke de Vries en, en je bent weg. <laughs> nou, ben ik er weer? Ja hoor. Okay. Je bent loud and clear. Back again. Ja, maar inderdaad, Marieke de Vries die deed uh, onder andere het Koninklijk Huis. Uh, de verslaggeving daarvan. Uh, ze was ook in gesprek met Micha Kat over een aantal zaken. Ze stond daar best voor open. Was en dat niet ik, het klaus ineens, verhaal? Ineens zit ze in China. Maar, maar dat was het klaus verhaal, of niet? Uh, onder andere, ja, maar ook Demming heeft daar natuurlijk ook uh, mee te maken. Dat, dat, dat, is, uh, dat hangt allemaal samen. Mm -hmm. En uh, ze was daarmee bezig, ze was daarin geïnteresseerd en ze zou daar eens naar kijken. En Hatsuke, wat gebeurt er? Ze wordt uh, naar China gestuurd en is daar correspondent. Tuurlijk leuk voor haar, maar ik vind daar een luchtje aan zit. Ja, dat is sowieso. Dat is, um, de NOS en serieuze verslaggeving... Um, dat is hetzelfde als uh, de paus die openlijk eerlijk homofiel is en condooms gebruikt. <laughs> nou, dat zou wat wezen. <laughs> nee, maar is uh, je? een snapje? Dat is ongeveer hoe serieus je de NOS zou moeten nemen, niet dus. Nou ja, kijk, de, de, de gewone normale nieuwsartikeltjes, et cetera, uh, daar kun je best wel wat mee. Uh, ze ja. Ook op QFF posten wij regelmatig van nu.nl uh, ja, berichten. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En uh, het is gewoon een kwestie van connected dots, maar bekijk alles. Uh, bekijk niet alleen de NOS, maar bekijk ook bijvoorbeeld, kijk maar eens naar het Engelse nieuws of luister ja, de uh, de naar het Duitse nieuws. Voor zover je dat kunt volgen, Daar hoor je heel andere dingen. Klopt, maar en, wat ik bewust doe... Want je, je noemt het, en je benoemt het terecht overigens, hoor, die artikelen van nu.nl. Ik plaats juist heel vaak artikelen van nu.nl om te laten zien dat die shit nog wel eens wil wijzigen. Want hoe vaak ik niet meegemaakt heb dat ik een artikel nou, had gelezen uh, en dat ik het drie dagen later nog eens terug wilde le uh, gaan lezen. Dat ja, dat het is het Bleek dat het veranderd was. Dat ik dacht, ja. wat ja. the fuck, je kan toch niet het nieuws gewoon maar even aan gaan passen? Ja, als een krant... Uh, gedrukt is en door de krantenbezorger bezorgd is. Snap je? Dan kan het, ik noem nu even een willekeurige krant, het dagblad van het Noorden hier in, in Groningen, waar ik momenteel verblijf. Die kan dan toch ook niet zeggen: van Even, hey, we gaan al die kranten terughalen bij de mensen thuis en we moeten even wat doorkrassen en even wat. Zo werkt het niet. Nee, maar dat, dat is toch helemaal niet nodig. Want wat gebeurt er met een krant? Die wordt gelezen, dan gaat hij de vuilbak in of ze doen de revisie in of weet ik veel wat. Ja. En de volgende dag zijn de mensen het allemaal weer vergeten. Want zo werkt het. Ja. Maar nou, ik vind het kwalijk. Dan, schrijf dan gewoon een edit onder de pagina. Dat, dat doen wij op QVF ook. Wij censureren niet. Als iets er staat, staat het er. Punt. Ja, maar goed, een website is natuurlijk een ander verhaal. Dan kun je het nog eens een keer. Uh, stel, jij pla plaatst een artikel en uh, er blijkt iets niet te kloppen. Dan kun je daaronder kun je dan een post hangen. Oh, jongens, uh, ik heb een vergist of weet ik wel wat. Informatie is anders. Uh, zus en zo. Een krant kan dat niet. Ja, een krant kan wel rectificeren. Ja, uh, maar nu.nl is een digitale krant, krant in principe. Ik ja. zij zouden dat gewoon zo moeten doen, maar dat doen ze niet. Ja, het, het gebeurt wel, maar dan staat het ergens op pagina 28 achterin, uh, rectificatie. Ja, oh, de, ja, je bedoelt dat ze rectificeren, Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Maar uh, het gaat me erom dat je, het is niet eerlijk en het is niet open naar je lezers toe als je dingen achteraf gaat aanpassen. Nee, maar ja, dat, dat, het gebeurt. En uh, het niet alleen in de mainstream media. Het gebeurt ook in de alternatieve media. Uh, nou ja, ik hoef jou niks te vertellen over Niburu en. Uh, nee. Uh, een hoop andere uh, sites op dat gebied. Wat? Uh, Zijn je een Niburu? Ik had het niet moeten zeggen, hè? Hoe is je hartslag nu? Baphomet. Nee, nee. nee. Ik, ik ben er al lang overheen. Ik heb daar okay. wel. Um, en dat mogen jullie echt allemaal weten. Ik heb daar zoveel lol om gehad, ook. Ergens wel. Ja. Vertel eens. Ja, gewoon. De, de grappen die wij gemaakt hebben over, uh, met name uh, Anton Teube, Anton Naki. <laughs> ja, die zijn helemaal hun eigen leven gaan leiden. Ik bedoel, ik vind dat het, dat, ik wil dat ook nu gewoon even zeggen. Het woord Anton Naki heb ik bedacht. Het is uit mijn brein ontsproten. Ja, dat weet ik. Maar ik gebruik dat woord, en ik check mijn post maar na, al ik denk al wel een, een behoorlijke tijd niet meer. Maar, maar dat woord is door andere mensen gekaapt en overgenomen op internet. Ja, je ziet het overal. Ja, uh, uh, Craven, die roept het te pas en te onpas. En ik dat, dat, dat, dat, dat, bij mezelf, dacht van kerel, je maakt je echt belachelijk nu. <laughs> en dat, dat vond, ik, vond ik echt jammer, want ik dacht echt ik van, nou ja, wel. die man die gaat misschien een heel nieuw iets neerzetten met die buren. Maar ja, ik, ik kijk het met leden ogen aan en ik denk dan bij mezelf van nee, dat is niet. En daarom is QFF ook ontsproten. Ik bedoel, zo is het ontstaan. Wij, wij wilden wat anders, omdat uh, er op een gegeven moment op Niburu gewoon echt censuur werd toegepast. In mijn posts uh, verdwenen. Um, uh, ik kreeg een ban, terwijl ik meer dan 10.000 berichten had. Ik dacht ja, jij niet van, oké. Uh, veel meer mensen kregen een ben. Uh, ja daarna Ik uh, ja, bedoel het ja. kan met het hele stijnen gebeuren en een grap uh, die werd gewoon niet begrepen daar dit werd gezien als een serieuze belediging ik, dat ik denk van jongens het is internet mensen uh, <laughs> ja ja maar de lol is ook weer dat dat Anton uh, teuben zelf daar eigenlijk uh, weinig tot niets mee te maken had die moeide zich nauwelijks of niet met dat forum klopt ja, het waren meer kleine machtsgehele mannetjes, moderators die daar de, de dienst uitmaakten. Anton zijn zoon, die woont uh, uh. schuin tegenover me. Heeft Anton een zoon? Jo, ja, zeker weten. Mij. Ik heb Anton Teube hier al meermaals gezien op zondag. Is op dat die van die Aura-dancing? Ja, van uh, Awakening Heart, stichting Awakening Heart. Ah, weer oh. een nieuwe stichting. Ja, Aha. eerder had hij uh, op zijn uh, Renault Twingo stonden altijd grote stickers van Nibiru. En die zijn er nu af. Sinds nu bureau niet meer bestaat. Maar het is wel echt een spiksplinternieuwe twingo. Dus, Zo'n stichting loopt wel. Het, het moet op de een of andere manier... Uh, um, ...lonend zijn. Ja, blijkbaar wel. Ja. Die Schumann-resonantie en, ...en weet ik veel wat allemaal. Uh, ja, en toch... Ik, uh, ik, ben, ik sta er een beetje dubbel in. Ik... Uh, Laten we dan toch ook maar man en paard noemen. Ik, uh, hmm. uh, je had het net over Craven. Ik heb toch wel respect voor die man. Um, hij heeft een, een forum uit de grond gestampt. Oh, dat vind ik hij, ook. Respect, maar... Hij ja. heeft, uh, ik kom mijn verhaal even ja, nee, Doe je ding, doe je, doe je ding. Behalve dat hij QFF destijds uh, gered heeft van de ondergang, meer of meer, zeg maar. Ja. Um, heeft hij nu hetzelfde gedaan met, uh, met Anton Teuben. Teuben is, is eigenlijk beroofd van Niburu... Dat, mm -hmm. dat is gekaapt door een paar andere uh, gladjakkers. jakkers. zilverbouwertjes. Uh, uh, uh, ja, de wasbouwers. Ja, wasbouwers, ja. ja wasbouwers. Dat was het. En uh, Creven heeft nu een, uh, een nieuw forum gemaakt voor, voor Anton Teuben. Ik ben even de naam kwijt, maar uh, dat doet die jongen toch wel. Ondanks dat hij ook zegt van, joh, ik ben het absoluut niet eens met wat, wat uh, Teuben uh, allemaal doet en zegt. Maar ik vind wel dat hij het recht heeft op een platform. En daar heb ik respect voor. Die, die, die man die is over zijn eigen schaduw heen gestapt. Ik, ik, ik en ook... Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, nee, dat, dat vind ik ook goed. Ik, ik, ik, ik wil Craven ook absoluut niet afzagen uh, of weet ik veel wat. Begrijp me niet verkeerd. Ik, ik vind alleen zijn woordgebruik hier en daar, dat ik dacht van. Ik, ik, ik, sterker nog, ik ben stukjes tegengekomen. Die zijn letterlijk één op één van mijn hand. Er zijn wat woorden aangepast en ja. Snap je? Ja, dat, dat, en dat, dat, kan, dat je... dan wringt de schoen bij mij. Dan denk ik van oké, okay, dat, dat is een beetje... En voor de rest denk ik van wij hebben echt geen agenda. We hebben geen verborgen agenda bij QFF. En dat gevoel, en Craven, meen ik maar dat neemt niemand bij me weg. Dat gevoel heb ik bij jou. Dat jij een dubbele agenda hebt. En misschien ja, luister je dit wel. Ja. En ja, dat wil ik gewoon eerlijk gezegd kunnen hebben. Ik, ja, ik, kan, ik heb altijd ja. mijn vraagtekens bij het feit van uh, vergeet niet, zijn ik heb wel eens wat onderzoek gedaan. En, uh, het, het hele SEO-zoekmachine uh, uh, gebeuren. En dan vooral de woorden waarop die gevonden wordt. Daar is hij heel behendig in. En daar heb ik altijd een beetje mijn uh, argwaan bij gehad. That's all. Nou ja, dat, dat is zijn vak. Uh, ja. uh, dat is wat hij doet. En daar is hij goed in. En, uh... Maar die combinatie van dingen. Die, en, en, en ja, hij, hij gebruikt templates van. van, van uh, en die, die, die, ...dan denk ik van... En ...daar mis ik dat stukje creatieve input... ...bij zijn site... ...hij vergeet soms zelfs... ...de copyrighted ontwerpen van de template... ...weg te halen... <laughs> en ...dan denk dat ik, ik van... ...ja, dat is jammer... ...ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet... ...ik vind wel dat hij op zijn manier uh, erg goed bezig is... ...ja, zonder meer, hij, hij doet ook zijn bijdrage... Uh, maar ja, ik had gewoon een kanttekening. Nee, die moet ik ook gewoon kunnen plaatsen, toch? Dat doen uh, mensen ook over mij, hoor. Daar ben ik me bewust van. En dat maakt me verder ook helemaal niks uit. Daar lach ik om. Maar je zou ook kunnen denken van, nou ja, uh, imitation is de sincerest form of <coughs> uh, Ja, dat, uh, zo denk ik ook. Zo kun je ook denken. <coughs> en, uh, ik, ik zie het zo, we hebben elkaar allemaal nodig. We vullen elkaar allemaal aan. Ja. Um, ze, op, de, op Urubin, wat dan zijn zijn zijn is, ja. zeg maar. Daar doen Die ze Urubin andere de dingen de dan hier. En dat is ook goed. Ja. Dat, dat, uh, uh, he, oh. Ze zijn daar iets meer maatschappelijk kritisch bezig. Hij is uh, erg uh, bezig met uh, uh, EU-zaken en dat soort dingen. Ja. Ook mensen bewust maken op, op, op een andere manier. Mm -hmm. en ik vind het alleen maar goed. We, we, we, we zouden ja, op dat gebied misschien toch, toch wat meer samen moeten werken aan mijn idee. Maar ja, ik ben een idealist. En, ja, uh... ja ik, ik ben voor samenwerking. Uh, nee, ik, wij doen ons eigen ding. En ik, ik, ik, ik, um, ik vind dat wij onafhankelijk moeten blijven. Ja, wij zijn maar... zo apart. Je hoeft je onafhankelijkheid niet op te geven. Dat, dat, je kunt samen een front vormen tegen. En, uh, ja. dat, dat, dat doen we eigenlijk al. al maar dan word alles. je ook geassocieerd met dingen op die website. Snap je? En dat, dat, dat staat me een beetje tegen. Ja, ja dat kan. Ja, ja. Want maar dat kan zo, voor zo, andere mensen ook betekenen dat wij minder serieus genomen worden. Nou ja. Weet op sommige ik, fronten ik, hè? Ik, ik, ik denk dat, dat mensen wel in de gaten hebben dat we wel degelijk verschillende dingen doen. En ik denk dat dat gewoon goed is. ...maar dat we met z'n allen wel uh, in de gaten houden... waar tegen wij strijden. Mm -hmm. ja, maar en, ik, ik, ik kan dat voor mijn, um, mijn uh, gevoel niet doen. Anton Teuben, ik, ik kan mensen dingen vergeven... ...en ik kan dingen vergeten, prima. Maar wat Anton Teube... Um, ...en ik heb echt heel veel onderzoek gedaan... ...ik, heb ook, ik ken mensen die kennen Anton ook... Daar ...heb ik ook veel mee gesproken... Anton zal ongetwijfeld een goede inborst hebben. Begrijp me niet verkeerd. Maar hoe, hoe hij tegen dingen aankijkt. Daar, dat strookt niet met hoe ik eh, als persoon. En ik denk ook met heel veel QFF'ers. En dat is, daar ligt dan uh, de, de bottleneck voor Craven op dit moment. Om überhaupt voor mij dan na te denken over een samenwerking. Dat is dat hij samenwerkt met Anton Teube. En ik, ik voel mezelf dan een... Huigelaar, als ik nu met die man samen ga werken. Want ik sta niet achter zijn ideeën. Ik, ik, ik, nee. Snap je? Nee, maar dat, dat heb ik ook. Ik heb, met Anton Teube heb ik ook verder niks. Uh, ik vind een aardige man... ...en ik geloof onmiddellijk dat hij goede intenties heeft. Maar uh, het is niet mijn ding. En, uh, maar Crevens zegt dat ook. Die zegt ook van... ...joh, ik ben het uh, bijna met alles oneens wat hij roept. Alleen ik vind wel dat hij een platform... ...moet hebben, mag hebben, waar hij dat kan doen. En, en, en ja, daar, dat, daar ben ik het mee eens. Ja, maar dan gaan dus bij mij weer de, de, de belletjes rinkelen en de lampjes branden, want dan denk ik van, oké, okay, dan is het Craven dus mogelijk alleen maar te doen om een publiek, een, een grote platform, ja, misschien. Ja, ik weet niet. Ik, ik, Want, geloof, ik geloof ook wel in zijn goede intenties. Ik, heb, ik, ik ben er anders over gaan denken in de loop der tijd. Ja, nee, oh nee dat kan. En ik, ik denk ook zeker helemaal niet slecht. Het is ook absoluut niet als uh, backstabber bedoeld. Maar ik vind het gewoon fijn. En zo zijn wij op QFF ook gewoon. We, we, dit soort dingen moeten we eerlijk kunnen bespreken. En, uh, ja. ja, denk ook. Zo, ja, tja, nou, jij hebt jouw mening. Ik heb mijn mening. En dat vind ik nou het unieke en mooie van QFF. Ja. Dat we dat vrij goed allemaal eigenlijk altijd wel met elkaar door één deur kunnen. Ondanks ja, dat we, we soms we uiteenlopende gedachten hebben. Vogels van verschillende plumage. Ik heb bijvoorbeeld niks met dingen als chemtrails en weet ik veel wat. Ja. Er zijn andere mensen die daar wel weer heilig in geloven. Ja nou prima, post het, doe er wat mee, maak mensen bewust. Ja. En wat ik al vaker zeg, lees het gewoon en vorm je eigen mening. Ik, ik, ik, ik moet ook zeggen, want nou ja, dat, het is toevallig ook wel eens voor, uh, voorbijgekomen in, in een van de uh, voorgaande podcasts. Uh, ook dat soort onderwerpen, net zoals uh, geesten. En, uh, en, uh, ja, Ik vind het altijd heel interessant. Ik, ik, ik heb mijn eigen ervaringen, maar dan hoor ik sommige andere ervaringen. En dan denk ik van, nou, uh, snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Uh, ik zal dat... je een verhaal vertellen. Ik, uh, dat, was, dat speelde hier vorige week. En ja, er zijn veel mensen ik, die Mag je heel even onderbreken? Ja. Is, is, is gaat het ghost-related? entiteiten? Ja. Dan ja. Mag ik dan een ezelsbruggetje maken en voor die tijd een, een, een, een leuk liedje opzetten? Wat, dat, dit, ja, dat is namelijk wel leuk om deze hoek in te gaan. Dat wilde ik namelijk ook doen. Je voelt me perfect aan om dat met een liedje in te leiden. Is goed. Dan gaan we luisteren naar een klassieker van Ray Parker Jr. En dan weet jij denk ik al wel welk liedje ik bedoel. Uh, ik ben even blanco, maar laat maar... Ghostbusters. Komen. Oh, Ghostbusters. Tuurlijk, tuurlijk. She just wants some more I think you better call call Ghostbusters van Ray Parker Jr. Maar we gaan, voor we daar over gaan praten, uh, FV, gaan ja. we PB erbij halen. Ja, ik zag dat hij online is. Dus uh, ik, hou uh, er maar in. We gaan hem bellen, mensen. We gaan Black Box bellen. Who, are you, gonna Black Black box. Box. Who are you gonna call? Black Box. Who you gonna call? Black Box. Who you gonna call? Black Box. Een goedenavond, Free Electron en Buffelmet. Blackbox. Blackbox. Hey, hallo. Hij is live. Het, het, het is... Nou, ik kan het bijna niet geloven, maar... Ja. Het is je weer ben, gelukt, hè? Je, ja, nou, de, de, de techniek... Um, hoe zeg je dat? Staat voor niets. Ja. Nou, ja, voor, voor niets. Voor, in dit geval voor uh, heel veel. Want uh, het is gelukt. Je bent er, Blackbox. Uh, we gaan Mooi. het hebben over... Geesten en ja. entiteiten. Free Electron, uh, die had een interessant verhaal. Ja, ik was al uh, heel erg benieuwd naar dat verhaal. Heel erg interessant. Ben je dan, FE? Ja, van de week had ik dat al in de, in de shout gezet. Ik weet niet of uh, iedereen dat gezien heeft, maar. Uh, vorige week, uh, nou, laat ik bij het begin beginnen. Uh, mijn vrouw is weg. Die is uh, een tijdje opgenomen in een verzorgingstehuis vanwege hmm. haar ziekte. En um, ik ben alleen in huis en ik, ik merkte dat er hier iets in huis was. Uh, ik zie ze niet, maar ik voel ze wel en ik hoor ze af en toe ik hoorde gekuch, ik hoorde uh, gelach um, er werden wat dingetjes verschoven hier in, in, in de kamer hmm. en um, ja niet, ik, ik vond het niet echt eng ofzo maar ik voelde me er ook niet echt happy bij en ik merk ook dat mijn energie werd weggezogen ah nou heb ik een, uh, een hele goede vriend die, uh, dat is de man van de tegeltjes uh, Blackbox die kent hem wel en um, die had ik gevraagd: van, Joh, kun jij eens komen? Want uh, er is hier iets aan de hand en ik, ik, uh, ik heb niet de energie om, om me daartegen te verweren. Nou, hij kwam. Uh, die man die is homeopaat en die, die, die is daar ook mee bezig. En die, um, die gaat dus wat in die hoeken staan mompelen. En um, uh, op een gegeven moment draait hij zich om, maar hij was lijkbleek. Dus het kostte hem ook flink wat energie. Hij zegt: uh, Ja, uh, er hing hier wat rond. Ik heb het weggestuurd, ik heb het naar het licht gestuurd, het is nu weg. Um, en uh, verdomd, geloof het of niet, maar het voelde alsof er 100 pond van mijn rug uh, afgegleden was. De, ze hingen gewoon om mijn nek heen, zeg maar. En dat is nog steeds zo, het is hier nog steeds schoon. Um, hij heeft nog wat meer dingen gedaan: Hij heeft uh, twee tegels achtergelaten die uh, de poel een beetje moeten neutraliseren. En um, ja, ik vertel dat verhaal wel eens aan mensen en dan staan ze je aan te kijken van joh, jij bent niet wijs of het zit tussen je oren of wat dan ook. Maar voor mij is dit gewoon absolute werkelijkheid. Dit is iets wat gewoon bestaat. Dit is iets wat gewoon, het is een fenomeen dat, dat is, uh, ja, het, het bestaat en het, het is te beïnvloeden. Real het, as hell. Uh, ja, ja, ja. This is real, voor mij wel. En, ja. en uh, ik merkte zo ontzettend goed dat het, dat het op mij zo'n invloed had. Mm -hmm. En um, het blijkt ook, uh, mijn vrouw, die normaal gesproken uh, altijd thuis is, die uh, uh, is bedlegerig, dus die, die, die is altijd binnen. Mm -hmm. uh, die is blijkbaar een soort van katalysator, die, die zuigt dat op en die, die neutraliseert dat. Uh, nu zij hier niet is, uh, uh, kwamen ze uh, kwam dus op mij af, zeg maar. <kliek> maar zij zei ook: van, uh, nu zij daar ligt, van ik voel mij nu ook een stuk beter. Want zij uh, wordt daar nu ook niet meer door gehinderd. Jullie connectie. Um, dat, is, dat is onze connectie. Uh, ja, wij zijn tweelingzielen. Dat is dan ook weer zo'n begrip dat, uh, waar veel mensen weinig mee kunnen. Maar voor ons is dat ook iets, iets wat gewoon absoluut bestaat. En, en uh, waar ik heel blij mee ben dat we dit in dit leven uh, mogen meemaken. Mm -hmm. Maar um, het was frappant dat het dus bij ons allebei uh, hetzelfde werkte. Ja. Uh, uh, ja, voor mij is dat gewoon een, een, een werkelijkheid. Uh, ja. En heb jij voor de rest wel eens... Uh, want ik, ik heb persoonlijk een paar keer... Uh, daar wil ik zo meteen ook best wel wat over vertellen hoor. Uh, een paar keer ervaringen gehad. Oh, dat is echt al vanaf dat ik een jongere kind was. Um, voor mij bestaan <laughs> er echt dingen. En wat die dingen zijn, dat laat ik maar even in het midden. Of het nou uh, energieën zijn van mensen die dood zijn. Of gewoon... In, ja, demonen, entiteiten, energieën, whatever. Maar eh, voor mij, eh, ja, van mijn eh, perspectief uit kan ik alleen maar bevestigen dat, eh, dat er zoiets bestaat. En dan, ben ja. ik, en dan durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. En het heeft niets te maken met dat ik met uh, uh, mijn maatjes met allemaal apparatuur in gebouwen ben geweest. Nee, ik, ik heb dingen meegemaakt die waren echt... Zo echt, eh, dat de haren in mijn nek er recht van overeind gingen staan. Nou ja, dat, dat kan. Uh, je ziet het bij dieren ook. Uh, mijn kat die reageert er ook heel sterk op. Die zit soms naar een hoek te kijken en met zulke grote ogen. Mm -hmm. En ik zie daar niks. Alleen, uh, ja, ik, ik ben dan wel min of meer helder horend en helder voelend. Mm -hmm. Alleen dan weer niet helderziend helaas. Maar zo'n beestje zit dan te kijken met zulke ogen en te blazen naar zo'n hoek. Ja, dan zit daar iets. Daar ja. ben ik ben van overtuigd. En, en jij bij B, Box, heb jij, heb jij wel eens dergelijke ervaringen meegemaakt? Ja, gemaakt? eigenlijk precies hetzelfde als Free Electron. Mm -hmm. en ik heb zelf ook een, een kater en een poes. Een vrouw, de poes, die is... Uh, ja, uh, vooral in mijn vorige huis... Uh, ja. ja, was die uh, ja, ook naar dingen kijken waar je dus niks zag, maar toch blazen. Ja, dan voel je gewoon zo over je rugmerg uh, uh, kriebelen, zou ik maar zeggen. En, dan, ja, je, je kunt het niet verklaren, maar je voelt het aan alle kanten. Stond jouw ja. toenmalig huis op uh, olle grond? Um, nou, uh, er zijn wel enorme slagen hier geleverd in de buurt, dat weet ik toevallig. Uh, mm -hmm. um, uh, iets verderop weet ik dat ik dat, dat, dat sowieso is gebeurd. En daar staat nu ook een, een, een kerk. Dat was eerst een oud gemaans overplaats, Dus later een kerk opgezet. En die kerk die is weer uh, ja, raar. Hangt op van alles omheen. Oké. Okay. Ja, dat zijn van die plekken dat je zegt van uh, ja, daar hangt wat meer en er zit wat meer en er is wat meer uh, interactie. Ik, ik kwam er bijvoorbeeld onlangs achter, en volgens mij heb ik je dat verteld in een van de volgende podcasts, ik weet niet of Free Electron dat meegekregen heeft, maar ik kwam er onlangs achter dat het huis waar ik nu woon 50 meter aan de ene kant verwijderd staat van een huis waarin 1979 in november iemand vermoord is, en 100 meter de andere kant op, precies in één lijn, staat ook een huis, en daar is in de jaren negentig iemand op gruwelijke wijze om het leven gebracht. En over die beide moordzaken is, is vrij weinig terug te vinden. Um, ik weet niet of jullie weten dat er in Groningen, uh, tenminste ja, yeah, um, hier in Groningen waar ik nu ben, uh, hier is ook een serie moorden aan. Oh, nee dat wist ik niet. Ja, hier zoeken ze er al heel lang naar. Voordat ik hier heen ging, op vakantie, ik ben hier nu twee dagen, dus mijn tweede dag, had ik al wat op internet gelezen. Het gaat om prostituees die in de jaren negentig vermoord zijn. Oh ja, dat verhaal ken ik wel. Ja, ja er is één iemand, dat was uh, de, ja, de, de slager van Harkstede of zo. Uh, de, de, de beste man, die, um, die had al eerder in de TBS-kliniek uh, de Van Mestag, Gezeten in Groningen, was vrijgelaten en heeft weer diverse vrouwen vermoord: Willem van E. En van hem wordt gezegd dat hij dat mogelijk gedaan zou hebben, maar experts van het Cold Case Team zeggen toch echt dat er mogelijk al wel 30 jaar lang een woordenaar actief is in Groningen die het louter voorzien heeft op vrouwen. Ja, het kan, ik, ik, ik weet het niet. Ja, ik, ik vond het wel interessant. Ik, ik, ik vraag me altijd af, wat houdt de psyche van zo'n seriemoordenaar bezig? Of is hij misschien bezeten door een entiteit? Ja, dat, dat, dat is mogelijk. Uh, wat ook kan en wat jij misschien aanvoelt, uh, mijn vrouw die heeft dat wel heel sterk, dat is dat mensen die voortijdig zijn overleden, dus eigenlijk mm -hmm. voordat hun tijd gekomen is, dus of ze zijn vermoord of ze hebben of ja. Dat die, die mensen die blijven op aarde die geesten blijven op aarde rondzwerven die, die, die gaan niet naar het licht ja, die, we, die weten de weg niet en uh, daar kun je behoorlijk last van hebben ik, ik, uh, misschien is het interessant om te vertellen en dat was waar ik net op doelde als kind um, ik ben op een gegeven moment uh, in mijn jeugd verhuisd naar Assen in Drenthe en we kwamen in dat huis wonen en nou ja ik denk dat we er een paar jaar woonden. En toen waren er wat rare dingen in huis. Lampen die echt knalden als ik met mijn vinger aan de schakelaar zat. Ja, en, ja, ja. dat Was hier ook geweest. Ja. En ik, op een gegeven moment... Uh, mijn zus die was bezig met uh, mijn nichtje of een nicht. Want ik was toen nog jonger. en Zij waren al wat ouder. En dat was in een weekend. En er waren nog wat vriendinnetjes van hun bij. En ze waren aan het glaasje draaien. Och, och, Jezus. Oh. En ik heb daar aan meegedaan. Oh ja. En um, dat glas gaf een naam aan en het was very real. Dat ging, nou ja, van de ene naar de andere letter en we vroegen allemaal vragen. Onder andere vroegen de uh, dames van hoeveel sigaretten zitten er nog in het pakje wat op tafel ligt. En Of nou, dat ding schoof het aan. Daar begon het mee. En ik was eerst sceptisch totdat het glas echt mijn vinger mee zoog. En dat was een heel onprettig gevoel. En, en toen ging hij zijn naam vertellen. En dat hebben we later onderzocht. Want ik was daar heel erg van geschrokken als kind. En mijn vader was ook heel boos. Dat, dat, ze, dat zij dat gedaan hadden. En mij daarbij hadden betrokken. En, maar die beste uh, geest, die noemde zichzelf Oscar Pont. En wat bleek later, bij de bouw van ons huis doen um, daarbij was iemand om het leven gekomen <lacht> en dat was dus oscar pont de geest die zich meldde in het glas en um, het rare was jaren later ik heb daarna nogal wat rare ervaringen gehad ook op plekken waar ik woonde was het uh, de buurvrouw van mijn moeder die had dat verhaal gehoord en toen die begon over haar man uh, ik kan best zeggen hoe die man heette. Die man heette Willem. <laughs> Zij vroeg mij of ik dat een keer met haar wilde doen. Dat glaasje draaien. En eh, nou ja. Ik denk ja what the fuck. Ik, maar ik wist van het is niet goed. Want het, het, maar ik dacht van als ik het nou fake. Dan hè, is die vrouw blij. En, ik denk, ik heb helemaal ja, maar dat kun je niet faken. Baan, ik zal je vertellen wat er gebeurde. Dat glas. Dat schoof van de tafel. Dat sprong kapot. Yeah. Dat was al heel raar. Toen pakte de bu die buurvrouw van mijn moeder een nieuw glas. En toen ging dat glas over die tafel. En die schoof opnieuw de naam Oscar Pont aan. Snap je hoe freaked out ik was toen? Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. Hey. Dat, was dat ik echt dacht van what the fuck. En ik probeerde mijn hand van het glas te krijgen. Dat ging niet. Daarna schoofde het glas alsnog van die tafel af. Pats, kapot tegen de muur. Toen heb ik tegen die vrouw gezegd, ik ga hier, dit is klaar. En ik heb daarna behoorlijk moeite moeten doen om de energie die aan me kleefde van me af te krijgen. Nou, nou dat, dat is precies waar het om gaat. Op het moment dat jij dat soort dingen gaat doen, jij roept entiteiten op, jij roept uh, uh, je stelt je dingen uit, uit, uit de geesteswereld op. Ja. Uh, daar zitten uh, zowel positieve als negatieve energieën ja. bij, zou ik maar zeggen. Absoluut. En die kunnen blijven hangen. En die kunnen je leven volledig vergallen. Dat ja. is, uh, het is absoluut niet ongevaarlijk, glaasje draaien. Het is Ik, hartstikke als je niet weet gevaarlijk. Als je doet, moet je uh, echt oppassen. Ja, niet doen, ja, mensen. Niet. Beter niet doen. Net als nee, Ouija ja. boards, gewoon niet doen. Gewoon Beter echt niet, niet nee. doen. Gevaarlijk spul. Um, Helemaal mee eens. En ja, het, het hoeft niet per se de, de, te komen. Dit kan echt energie zijn die aan jou kleeft. Dus waar je ook heen gaat, is die energie ook. Juist. En daar moet je echt voor oppassen. Ik, um, het, ik, ik ben Inookzoek heel dankbaar. Is dat QFF'er? We kennen hem allemaal. Uh -huh. Die heeft mij jaren geleden, toen ik hem weer tegenkwam, nadat ik hem een tijd niet had gezien, um, er echt van afgeholpen. En ik hoor bij iemand een telefoon. Ja, bij Leuk? mij gaat de telefoon. Oh, neem uh, hem gerust erop, op hoor, als het belangrijk is. Het uh, kan mijn vrouw zijn, ik neem hem op. Momentje. Ja, oké. Okay. We spreken je straks. Blackbox, ja, zie je. Blijf volgen. hangen. Zo. Goedjes. tot zo. Yeah. yeah. Ik zal even uh, de schuif van het volume dichtgooien. Uh, zodat we niet uh, letterlijk eventueel een gesprek mee kunnen luisteren. Dat is namelijk nergens voor nodig. Uh, Blackbox. Ja. Hoe staat bij jou? Ja, mooi. Heb je een Luister. beetje zin in morgen? Jazeker. Ja, zeker. ik, ja, ik ook, klaar. man. We gaan op alle uh, grond aan het werk, niet om? Ja, we gaan diepgraven. Ja, ja, nou ja, het is uh, kloostergrond, hè? Dat, dat is goed dat je dat nog even. Ja, ja straks na de, de show had, want, uh, gaan we de dan, details ja. nog wel even bespreken. Nee, want die, uh, die, uh, die, uh, die metaaldetector die, uh, die moet ik wel even meenemen, natuurlijk. Hm. Dat is inderdaad dat is wel idee. interessant. Dat bleef, dat bleef lachen. Mijn broertje die, uh, is daar heel erg uh, actief in. En uh, die vindt uh, de laatste tijd uh, hele mooie fondsen. Ja? Ja. En dan ga dan echt eerst uh, hè, op uh, internet op zoek naar... Uh, nou ja, je had het er net al over. Op die plekken waar uh, grote slagen zijn geweest. Ja. En uh, maar, uh, die plekken die proberen we dan uh, hier in de huidige tijd weer te vinden. is soms heel erg moeilijk. Maar wel interessant om te doen. en uh, ja En als je daar dan uh, gaat zoeken... Ah, hij vindt uh, ja, ja, echt, echt mooie, mooie reliquie uh, uit die tijd. Uh, van munten tot sieraden. Ja, nice. Oké. Okay. De meest uiteenlopende dingen dus. Ja, ja ik ben er open Inderdaad. Ja. Ah, wacht, ik zal even het volumeschuifje omhoog gooien. Free ja. Electron is back. Helemaal terug in de ja. 21ste podcast. Ik, ik hoorde het laatste wat, wat, uh, wat Blackbox zei en dat is wel grappig. Uh, wat je zegt, uh, je vindt oude artefacten. Ja. Die artefacten zijn ook geladen met energie ja. en uh, er zijn mensen die, als ze dat beetpakken, die kunnen dat dan aanvoelen. Hey, en, ja. Dank uh, voor de reminder Free Electron, dat uh, is nog wel even iets wat ik kan, uh, nog wel even, ook even duidelijk kan maken wat dat betreft, want dat klopt wel wat je zegt. Daar kan inderdaad iets aan kleven, ja. ja. Ja, ja, ja. Ik heb dat zelf, ik heb uh, een collectie oude buizenradio's, dat is uh, ook een hobby voor mij. Uh -huh. die, zijn, die zijn door honderden handen heen gegaan. Ja. En die, daar, daar zit ook wat in. Hoe zit en, dat met geld dan? Uh, dat is wat die, die vriend van mij, die heet Bert, die, die zei dat ook. Die zegt van, uh, um, daar zit ook een bepaalde energie in en daar kan ook wat van afkomen. Daar, daar, zit, daar zit ook uh, entiteiten aan vast. Uh, aan en, die oude radio's? Aan die oude radio's. En mensen hebben eraan gedraaid, mensen hebben daarna geluisterd, die hebben er emoties uh, bij gehad. Dat is daar allemaal in gaan zitten, in die materie. Interessant. Dus, ja, het is heel interessant, maar het kan ook heel vervelend zijn. Hij heeft het allemaal weggejaagd. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik al zei, ik voel me 100 pond lichter. Het, het huis is, is opgelicht, uh, uh, de zware energie is weg. En, en ja, wat jij met zoek hebt, dat heb ik met Bert. Ik ben daar heel blij mee dat dat gedaan is, want ik kon het niet. Mm -hmm. En ja, dat is geweldig. Maar nu is het weer rustig. Het is, het, dit huis is, uh, ik merkte het zelfs, uh, er was een vriend van mij, die, die, die wist daar helemaal niks van. Mm -hmm. Die kwam binnen en die zegt, ik had altijd een baksteen op mijn kop als ik hier binnenkwam. Hij zegt, en nu niet. Het is nu licht in huis. Kijk. Nou, het, iemand die er totaal niets van af weet. Nee, uh, ja, meer bewijs heb ik niet nodig hoor. Ik, ik zie uh, Toby net in de schreeuwdoos zeggen dat hij uh, 300 wordt. Maar, dat hoop ik voor. Minimaal. Hem. ja. Maar ik ook. En het is hem gegund. Maar yeah. Toby, en die plaatste een tijdje geleden een, een heel interessant topic. En dat sluit wel even aan op dit waar we het nu over hebben. Dat heette The Dark Waters of Sicil. Ja. Yeah. Kunnen jullie je dat herinneren? Dat ja, verhaal nou, van wel. dat meisje in die watertank op dat hotel. Ja, ja, ja, ja. Dat was echt een ongelooflijk interessant verhaal. Want dat, dat is nog steeds niet opgelost. Nee, uh, ik heb daar ook wat over geschreven. Ik heb dat uh, toen een beetje uitgezocht. Uh, het ging, op alle conspiracy websites ging het rond, het verhaal. Mm -hmm. uh, er werd gelijk bij betrokken dat uh, uh, er zou een, een TBC-test zijn die zou uh, Elisa Lem heten. Ja, Elisa wat dezelfde, Lam. De naam is als het meisje wat dus uh, dood in die tank gevonden is. Ja. En uh, er werd gelijk weer een uh, vergelijking getrokken met, met allerlei uh, conspiracy toestanden. Uh -huh. um, ja, dat vind ik dan weer wat overdreven. Maar dat daar iets geks uh, aan de hand is geweest, dat is wel zeker. Ja, die beelden in die lift, dat, ik, ik, dat vond ik ook echt serieus spooky. Ja. Doeg, Ninti. Ninti gaat er vandoor. Fijne avond nog allemaal, zegt ze. Dus ik nee, ik, ik Ninti, geniet ervan als je dit Ze met z'n allen naar Ninti. <laughs> <coughs> Maar ja, een, een, vreemd, een vreemd verhaal van die uh, dame in dat hotel. Dat is wel even iets om misschien in de toekomst eens dus even te blijven monitoren. Ja, als daar nog iets okay, naar buiten komt. Ik heb dat hele ja. verhaal even niet meegekregen. Is, is daar ook een film van gemaakt? Want het klinkt me heel erg bekend naar een film. Ja, nou, daar zeg je wat. Want er zijn dat, twee films van gemaakt. Er zijn zelfs twee okay. films. Maar die films zijn gemaakt voor mm. dat dit met dit meisje is gebeurd. Aha. Dat maakt het allemaal nog interessanter, want uh, ik geloof dat die film zich ook afspeelde in een hotel met dezelfde naam. En dat de echte naam van het meisje, dat in een van die films een, een hoofdrol vertokte, dat de echte naam uh, ook Eliza was of iets dergelijks. Ja, er waren heel veel parallellen. Ja. Er staat een topic van op, op, op QOV, dat heeft Toby gepost. En uh, dat is heel interessant om na te lezen inderdaad. Het is, uh, dat is, ja. The Dark Waters of Cecil heet het, geloof ik. Ja, The Dark Waters of Cecil. Mensen, uh, zoek dat op. Het staat op uh, QFF. Uh, net als heel erg veel andere dingen. Blackbox, je, jij had net ook iets, dat, dat wilde je nog even uitdiepen, toch? zei je? Wie ik er? Ja, je had het over dat je, als je iets vindt, dat energie eraan kleeft. Je zei van, nou ja, dat is misschien interessant om nog even op door te gaan. Uh, nee, nee, niet dat ik zo kan herinneren, Bafoumest. <laughs> oh, nee, ja, nee dat, dat kwam net met als je iets vindt, uh, jullie hadden het er al even kort over, uh, je vindt iets vanuit bijvoorbeeld de grond en daar kleeft een bepaalde energie aan. Ja, nou, oh, wacht even, um, ik zat even af te vragen, hoe zit het dan met geld? Dat ja, dat was het, geld, inderdaad. Jouw ja. vraag ja. was van, hoe zit het met geld? Dat ja, nou okay. ja, geld gaat natuurlijk ook door, door duizenden handen, hè en ja, ja. Uh, ook daar uh, zijn mensen met emoties uh, uh, die dat vastpakken en weer doorgeven en uh, dus sommige mensen kunnen dat voelen ja en ja dan kom ik weer, uh, kom ik weer terug op, op kapitein Rob Ja, uh, dat historisch oog dat werkt op dezelfde manier vanuit van het verleden, Kiel. dat werd ondergelegd en uh, de energie uh, die daarin zat zeg maar werd dan gebruikt om terug in het verleden te kunnen kijken ja ja, ja. Dat dus is we dan het science worden. fiction, maar uh, gebaseerd min of meer denk ik wel op een stukje werkelijkheid. Oké. Okay. Ja, ja. ja, interessant zeg. Ja, zo zie je maar weer wat zo'n uh, 21ste podcast allemaal wel niet teweeg kan brengen. Uh, wat dachten jullie van een uh, muzikale onderbreking? Ja. Nou, uh, goed of niet? Helemaal goed. Uh, uh, helemaal uh, dan, dan doen we voor de volledigheid eerst nog even onze fantastische jingle. De jingle van uh, Vermutter 0. Kill me that, room 666. It's not what you think it is. No, it's not. Please. No, it's not what you think it is. Maar we gaan luisteren naar uh, Born in the USA van Good Old Bruce Springsteen. Springsteen Born in the USA. Ja, yeah. en of dat heerlijk was. Tenminste, wat mij betreft, was het heerlijk om even naar Bruce te luisteren. Wat jullie? <laughs> nou, ja, ik vind Bruce of... niet zo bijzonder. Nee? Maar ik denk... Oh, ja. Ja, <laughs> ik, ik, ja, Bruce heeft wel, ik weet niet, ik, ja, ik vind het persoonlijk wel, uh, ja, hij heeft ja, muzikaal ook wel met zijn band en zo, en hij heeft heel diverse uh, nummers gemaakt. Ja, ik vind Bruce wat hebben, eigenlijk. Uh, ja. Ik vind hem live, vind ik hem heel goed. Maar ja, vooral live. Zo'n plaatopname vind ik niet bijzonder. Dat, uh... maar ja, ja, ja. ja, nee, dat kan natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk <laughs> misschien veel betere muzikanten. Dat ben ik wel met je eens. Maar um, als totaalplaatje, als artiest, zeg maar, heb ik wel enigszins... Uh, ja. En, uh, ja, dit liedje, ik weet niet. Ik wou een ezelsbruggetje maken zometeen uh, naar Amerika leek me wel een leuk nummer om dat een beetje in te leiden. Of Amerika. Ja, Amerika. De, de, de zijn, tenminste, ik ben er wel eens geweest. Jij, Black Box? Uh, jazeker. Jij 2009. voor je, Lekton? Ja, ik ben er één keer geweest in 1995. Was gelukkig nog voor het hele gedoe met 9-11 en zo. Mm -hmm. Maar ook, ook toen al was de beveiliging daar behoorlijk streng. Uh, ik kwam binnen op uh, uh, hoe heet dat John F. Kennedy Airport, geloof ik, dat, ja. uh, bij uh, JFK, bij uh, New York. Ja, dat is JFK's New York. Ja, daar heb je al die poortjes en die, die, die slingergangetjes waar je dan staat te wachten totdat je daar uh, eindelijk naar binnen mag en je paspoort laat zien. Mm -hmm. En uh, ja, ik schijn op een of andere manier een kop te hebben die ze er altijd uittrekken. Ha, dus jij de, niet alleen uh, hoor, uh, ik <laughs> nee, nee, nee, net zo. Ja, nou ja, ik heb, meestal heb ik een baard van 1-2 dagen en uh, je komt uit Nederland en ben je verdacht, ja. dus de koffer open en kijken en uh, door de scanner heen en blablabla bla, bla en zo. En, uh, ja, het is een, een boeiend land, uh, met name uh, dan uh, zeg maar de kant van New York uh, waar ik uh, de mensen eigenlijk best wel mag. Mm -hmm. um, ik ben ook verder naar het East noorden Coast geweest. East Coast lover. Ja, ik ben ook verder naar het noorden geweest. Uh, Connecticut, die kant op. En uh, daarna naar uh, uh, Californië. Mm -hmm. uh, Los Angeles, uh, San Diego, daar die kant op. Daartussen ook die, uh, dat land, uh, Nevada nog een stukje. Mm -hmm. um, ja, ik heb maar een heel klein stukje gezien, maar wat ik ervan zag is heel indrukwekkend. Het is een heel bijzonder land. San Diego. Laat, laat, laat dat nou, nou toevallig de plek zijn waar ik het langst uh, vertoefd heb. Uh -huh. en, en Erg uh, aangename plek om te zijn Dicht bij de Mexicaanse grens En um, een, een goede uitvalshoek uh, Daarnaast een grote uh, marinebasis In uh, San Diego En ja, ik weet niet Ik, um, ik voelde me daar eigenlijk wel uh, Van alle plekken waar ik ben geweest um, Denk ik het meest fijn Texas was ook al fijn uh, dat komt omdat de Texanen enigszins wel uh, overeenkomsten hebben met uh, de Groningers. En dan niet alleen in uh, Doen en laten het is een vrij fel volkje, maar uh, ze, ook het land ziet er een ja, beetje Groningers uit. Heel trots ook zijn ze, hè? Ja, en dat zijn de Groningers ook. En, dat, dat, dat ja, enigszins, ja. Uh, en boeren, het zijn boeren. En ze hebben olie, en gas. Uh, <laughs> ja. ze, hebben, ja, ze hebben best wel wat over... Het is ook het vlakke land. Texas is vrij vlak. Um, je hebt echt plekken in Texas, die zien er echt uit, alsof je in de provincie Groningen bent. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, ik ben daar heel nooit even onderbreken. Dus dat ik ja, ja, ja, tuurlijk. Want uh, ik heb, uh, even kijken, vorige week ergens heb ik nog wat gepost erover. Mm -hmm. uh, uh, zeg maar dus de populatie die uh, boven gas- en olievelden wonen, mm -hmm. dat die uh, een stuk, uh, ja, uh, ja uh, meer uh, rebels zijn dan uh, mensen die niet uh, boven zo'n punt wonen. En ik uh, zit toevallig even naar zo'n kaartje te kijken hoe zo'n wereldkaart er dan uitziet. En dan zie je inderdaad een stuk van Noord-Nederland mm -hmm. en ja, jaren net over Texas. Ja, dat is, uh, dat is ook helemaal een windgebied. Dus de, de, het komt helemaal overeen met het. Uh, ja, wat ze dus hebben bevonden van uh, mensen die dus in de buurt wonen van uh, aardolie en gas. Dat die een stuk omstandiger zijn en... Uh, en uh, uh, rebels? Ja, rebels. Weer rebels. The rebel folks. Yes. Hoe is dat daar in 035, voor uh, Electro? We hebben al hier. Nou, dan zou je echt met een lantanetje moeten zoeken. Ja. Uh, 035 is natuurlijk een vrij welvarend stukje Nederland. Mm -hmm. En uh, waar ik dan woon, dat is 035 Noord. Dat is een, een beetje een slaapstad. Iedereen uh -huh. werkt of in Amsterdam of in Hilversum of uh, in Almere of uh, weet ik veel waar. Uh -huh. uh, en het gekke is ook: uh, het dorpje waar ik dan woon, uh, heeft geen treinstation. Dat is wel helemaal okay. waar. Dus iedereen heeft hier een auto, maar wat voor auto? Je wil het niet weten wat hier rondrijdt. Dikke Audi's, BMW's, Mercedes'en, et cetera. Illuminatie pakken. Uh, ja, dit is een beetje het wassenaar van, uh, van het gooien, zeg maar, waar ik woon. Oké. Okay. Ik woon en... dan in het arme hoekje zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> dat mogen duidelijk zijn, maar uh, uh, nee, echt vrijgevochten mensen vind je hier niet, uh, helaas. Uh, dat is ook een van de redenen dat ik me hier niet helemaal thuis voel, maar uh, het plekje waar ik woon, het straatje, is wel vrij rustig en uh, niettemin als ik uh, de kans krijg, uh, ga ik wel, wil ik wel verhuizen, wil ik wel weg hier. Mm -hmm. En uh, hoe is het bij jou, uh, Black Box? Um, ja, we zijn hier ook een, uh, meer in het oosten van het land, mm -hmm. wat dat betreft uh, zitten wij uh, op dezelfde oude grond als jou op het moment. Die ja. die erop door en uh, ja, wat dat betreft uh, hebben we de, uh, de mensen die hier, uh, ja, we hebben veel, ja, veel dingen samen en, uh, het is hier heel erg fijn wat dat mm -hmm. betreft. Dus, uh, ik snap van ik snap wel waarom die daar uh, zit en uh, wij hier. <laughs> Dankjewel, je hè? <Hey>. <laughs> ja! <laughs> nou, ja. Nee, uh, want, uh, ja, hier rezen nog met trekkers en oude auto's rond. En, uh, nou, maar uh, ik, ik snap, snap, snap, snap van wel. Het is, het is compleet. Kijk, uh, ik kan hier bij wijze van spreken nog uh, rustig vergeten uh, de achterdeur op slot te doen. Ja, dat die zie je, je net zo. Om niet zo gek druk te maken, en zoals vanmiddag ja, ja, ook. Dat moet je fietser, hier maar niet doen. Uh, en dan, uh, dan stap ik gewoon in de winkel binnen en dan kom ik tien minuten later naar buiten en dan staat hier het nog. En ik woon in een stad en ik kan het hier soms ook gewoon doen. In ja. Groningen. Dat is echt raar. Groningen is, is de vijfde stad van Nederland, geloof ik, onderhand. En ik kan hier gewoon echt uh, soms de deur vergeten op slot te doen. Uh, mijn ding doen, boodschappen doen en terugkomen en tot de ontdekking komen dat mijn, wat sterker nog, laatst had ik de deur van mijn binnenplaatsje gewoon open. Ik zeg van kom maar binnen. Ja, die stond gewoon op 30 centimeter kier. Mijn computer stond nog aan. Uh, dom, dom, dom. Normaal sluit ik die namelijk altijd af. Want ik heb, alles is encrypted op mijn uh, PC. En ja, als ik hem afsluit. en uh, stel de AIVD doet een inval hier. dan <laughs> kunnen ze die PC meenemen. Maar dan hebben ze er geen ene flikker aan. Ik, ik, want ik trek de stekker er namelijk uit. Dus dan kunnen ze een accu aansluiten wat ze willen. Uh, t, ja. Heeft dan, want dat doen ze hè, als ze je pc aantreffen en die zit op het net nog aangesloten, dus op stroom, dan sluit ze een accu aan en dan halen ze de stekker eruit en dan gaat je pc mee. Oh, oké okay. ja, En dan ja. kunnen ze op de plek waar ze hem weer neerzetten, doen ze hem weer aan de stekker en dan gaan ze encrypten. En uh -huh. dat is de reden waarom ik dus altijd de stekker uit mijn pc trek. Als okay, ik en ga. ik ga denken dat ik paranoia was. Nee, dan, uh, nee dat valt en, wel mee dan. En dan zit <laughs> ik ook nog achter zeven proxies. Want, ja, yeah, I'm the seven proxy guy. Nee, maar serieus. Alles wat ik doe op uh, internet. Want ik, ik heb jullie wel eens verteld dat ik dus bezoek heb gehad op een uh, zondagochtend. Elf uur van twee agenten. De wijkagent, dat is nu meer dan een jaar geleden. Dat was in uh, Assen. En ik was... 100 overtuigd... ...dat die twee agenten gestuurd waren... ...door de AIVD. Dat klopte ook. Het leuke was... ...dat ik deze twee agenten... ...buurtagenten uit Assen... ...mooi op het verkeerde been heb gezet. Ik, ik heb een, een, een tweede paspoort... ...van een ander land... ...en toen zij begonnen over van... ...waarom plaats jij bepaalde dingen... ...op internet, dacht ik eerst... ...dat zij het over QFF hadden. Mm -hmm. En... Ik raakte wat argwanend. Ik denk hoe kan dat nou? Want alles wat ik op QFF doe, dat, dat doe ik van achter zeven proxies. Dus mijn thuisplek moet niet uh, te herleiden zijn. En mijn naam dus ook niet, mijn identiteit niet. En ik bleef een beetje doorvragen en ik liet toen mijn andere paspoort zien... en begon over het feit van, ja, jullie worden nu gestuurd door een bepaalde dienst van de overheid... maar misschien werk ik wel voor een bepaalde dienst van een andere overheid... Toen was het even stil. <laughs> na het zien van mijn andere paspoort. En eh, het leuke was... Deze agentjes... Eh, die verlulden zich. Ja, en je hebt over aardgas dit en dat. Ja, op die roze site. En toen wist ik gelijk... Dat ze het over geen stijl hadden. Oh, wat je en daar ook? Geen stijl? Daarop had ik wat gezet over de... Aardgasboringen in Noord-Nederland. En ik had gezegd dat Noord-Nederland... zich maar af moest scheiden... En toen was koningin Beatrix nog aan de macht. En ik heb daar ook wat dingen over gezegd. Maar dat wil dus eigenlijk zeggen mensen. En daarmee wil ik mensen ook waarschuwen. Geen stijl is dus eigenlijk gewoon een tool van de Telegraaf. Die klikken naar de AIVD. Uh -huh. Dus wees uh, gewaarschuwd mensen. Plaats niet zomaar alles op uh, geen stijl. En ja... Uh, dat was voor mij gelukkig ook de bevestiging, dus dat uh, Q5 voor mij waterdicht is. In de zin van niemand weet wie Bafoment is. Ja, de mensen op Q5, maar we hebben allemaal een soort geheime eercode. die wij uh, ja, als echte Illuminati met elkaar delen. En dat is dat wij, uh, wij niet aan klikken doen. Dus, IVD, ik wens jullie veel plezier. Kraak de code. Uh, misschien geldt dat voor jou Ik zit niet achter een proxy mm. En um, ik heb ook eerlijk gezegd Helemaal niet de illusie dat uh, Als de overheid mij wil vinden Dat ze mij niet vinden Want ik denk dat ze mij gewoon wel kunnen vinden Maar mm. ik, ik ben daar niet zo bang voor Ik maak ik, het ze ik, graag lastig Ja ik, in jouw geval kan ik me dat nog wel voorstellen Maar um, uh, ik, ik denk Als ze je echt willen hebben Dan vinden ze je wel of je nou achter zeven proxies zit of niet. Ik heb wel eens het idee. En dat meen ik echt. Dat ik al op een lijstje sta. En um, ik ondervind nog steeds heel erg veel um, dwarsboming. Vanuit de overheid. Ja, bij of... jou kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Maar jij, jij hebt natuurlijk meer subversieve dingen gedaan dan ik zeg maar. Dus dat, uh... Ja, ik bedoel <laughs> kijken naar het... Uh ccts verhaal destijds die website en, en ja. dat, dat voorkwam in het uh, manifest van uh, anders Breivik. maar toen hadden ze jou toch ook heel snel gevonden ja ja ja, ja. oh god ja. <laughs> ik, ik heb mezelf gemeld bij de nationale uh, recherche toen omdat ik geen gezin uh, ik had gewoon geen zin in gezeik ik denk ik heb niks met die Breivik te maken we hebben toen ook een verklaring online gezet dat we daar echt niks mee te maken hadden en ja, het is lullig dat hij onze site heeft gevonden. Dat was eigenlijk een hoax. En hij heeft dat voor echt aangenomen. Oh. Net als die plattegrond van Amerika. Ja, oh, die was schitterend. Ja, dat Op was, dit was een moment mooie hoax. Ik, ik durf daarom eerlijk gezegd nog steeds niet naar Amerika te reizen. Echt niet. Dat ga ik ook echt niet doen. Ik kan ja, het daar ik... ook niet. Ik, ik meid landen met een actief uitleveringsverdrag met de VS om de dood eenvoudige reden dat ik dat niet durf. Omdat de gekkere... Voor, voor, voor minder gekke dingen... zijn de mensen opgepakt, hè? Nou, dat zeker, ja. En dan kun je gewoon federaal uh, gezien... volgens hun wetten... kun je gewoon uh, 20 jaar brommen. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Dus ik ja. blijf veilig in uh, Europa. Maar, maar dat, dat lijkt me, dat me wel verstandig. Die, uh, die map. Ja en, nou ja, en vergeet ook niet uh, Radio Veronica. Ik, ik denk dat daar ook wel... Um, dat de IVD daar. Want op een gegeven moment moest ik er vanaf. En ik heb de laatste uh, twee afleveringen eens teruggeluisterd. Ik heb over Demming gesproken, onder andere. Uh -huh. En over de AP23-landmijnen in uh, Enschede. Waar de vuurwerkramp was. En toen kwam er vanuit Veronica opeens een hele lange stilte. En toen kwam er los met de mededeling dat uh, het programma omgeprogrammeerd zou worden. Ja, volgens mij is het hele programma toen weggegaan, toch? Dan zijn ze iets anders gaan doen? Nou, het is een beetje veranderd alleen. Ze zijn Zo, weer nu op dit moment volledig terug. Oh. oh nou, misschien moet je ze eens bellen. Ja, nou, ik ja, heb nog wel eens is. contact gehad met uh, Marloes, hoor. En die baalde er echt van. Ze zei, ja, ik vind het niet leuk. Want ik wil hiermee doorgaan, maar Veronica niet. Ja, ja, ik vond die, uh, we het wel een tof altijd. We snappen het wel het idee. Vergeet ook niet hoe Adam Curry bij uh, Arrow... FM is weggegaan, hè? De, ja, op op dezelfde manier. Ook. Die had contact met Kat uh, ja, En een week later moest hij van de zender af. Ja, klopt. Ja, heeft hier nog een uitzending over gemaakt. Hij is nog op YouTube geweest. Dat is ja. nog geband en zo. En weet ik veel wat allemaal. En, en, ja, en daarom denk goed. ik dat ik op een lijstje sta. Ja, het Want zou kunnen bijvoorbeeld. moment. Ik ging stemmen. En dat was heel raar. Ik leefde mijn uh, stembiljet in. En toen was het even stil. Eh, uh, um, uh, uh, en toen keken die twee gasten elkaar aan. Toen dacht ik, wat de fuck is dit, joh? <laughs> ik sta toch niet echt... Maar, maar het is echt zo, hè. Als ik bij een overheidsinstantie iets gedaan wil krijgen... dan nou, joh, dan schieten al die lui ineens in de stress. Dan worden er mensen van achter gehaald. En dan uh, kan het allemaal opeens niet. En uh, het is heel raar. <laughs> dus ik, ik heb wel eens het idee... Ik uh, bedoel, kijk ook naar uh, Willem Oldmans. Die is ook vet lang dwars gewoond. hè? Ja, inderdaad. Ja. En die schreef ook... Op die schrijven alleen maar dingen. En dat doen wij hier natuurlijk ook. Hè? Ik heb natuurlijk onderhand 15.000 uh, posts of meer. Met de meest uiteenlopende dingen. Ik kan me voorstellen dat de mensen niet zo blij zijn met mij. Ja, dat, misschien, misschien wel. Aan de andere kant denk ik wel. Uh, als Kielgev echt een, een door in het oog was. Dan waren we al lang uh, uit de lucht gehaald. Dat, dat kan niet zo makkelijk voor uh, je electron. Want kijk, ik zal je het uitleggen. Er zijn een paar Nederlandse sites. Waaronder uh, was het niet... Arends Oog Radio of zo. Uh, ja, uh, die zaten uh, met die Arends, René Visser. Ja. Die die zijn ook op een gegeven moment moesten die kappen met dingen en nog um, die Xander weblog die is ook een tijdje offline geweest. En ik denk nog steeds dat dat te maken heeft gehad met dat die websites in Nederland geregistreerd waren op een .nl domeinnaam en wij um, staan niet in Nederland geregistreerd en op een .com. Dat heb ik ook heel bewust gedaan. Geen .nl-domeinen, want dan kunnen ze heel makkelijk dingen offline halen. Oké, okay, op die manier. Ja, dat, dat kan. En, en ja, we zitten op papier offshore. Hè? Dus Dat betekent dat je dus ook niet aan de uh, wetten van het land hoeft te voldoen. En internetwetten zijn altijd op het land gebaseerd. Dat is ook waarom heel veel porno-websites uh, ook offshore zitten. Oké. Okay. Dus daar heb ik wel over nagedacht destijds. Ja, het kan. Ik, uh, dat weet kan. ik niet. Maar uh, ik, ik denk zelf dat, dat uh, als QFF echt uh, een probleem zou gaan worden, dat ze toch wel actie gaan ondernemen. Op wat voor manier dan ook. Maar uh, waarschijnlijk in de vorm misschien wel van uh, dat ze Buma Stemmer op je dak sturen. Vanwege de plaatjes die je draait in de podcast of zo. Ze doen ik maar. Want die, die draai ik vanaf uh, YouTube en vanaf Sint Maarten. Ja, ik heb laatst heb ik. Dat uh, was. Hoe uh, um, heet die man? Ewald van Engelen, geloof ik. Dat is een mm -hmm. journalist die uh, daar goed bekend mee is met internetrecht. Mm -hmm. die, uh, dat heb ik laatst eens opgezocht. Die heeft dat uitgezocht. Dat schijnt zelfs ook niet te mogen. Hmm. Officieel. Maar ik, ik vraag me oprecht af of daar op Sint Maarten wetten voor zijn. Nee, volgens mij echt niet. Ja, Nog niet, althans. niet. Maar in Nederland in ieder geval wel. En, maar ja, wij uh, zitten op Sint Maarten. Ja, ja dat is waar. Ja. Dus jammer voor de Buma. <laughs> anders, anders gaan we de Buma stemmen, jongen. We, wat? gaan we willen? Ja, lekker. Nee, maar snap je? Dat, dat zie ik niet gebeuren. Dat is net als mensen van de Antillen met de studieschuld. Dat kan ook gewoon niet geïnd worden. Oké. Okay. Ja, dus die, die mensen studeren erop los daar, jongen. En die komen dan weer terug hier. En dan zit je met je studie zonder baan op de Antillen. En een ja, studieschuld in Nederland. Maar, um, Blackbox, want ik hoorde jou net wat zeggen. Ik viel even een beetje weg, sorry. Wat, wat, wat, wat, wat zei je net? Ja, even kijken, want ik zit uh, even, ja, een beetje, ges ja, heerlijk uh, te luisteren. En, uh, ik werd een beetje afgeleid door mijn, uh, door mijn kat, eerlijk gezegd. Ah, ah. Dus, uh, uh, nee, ik. Uh, Ik ben er even niet, zou ik maar zeggen. Ja, je was... Nee, dat, dat, dat maakt niet uit. Um, zullen we nog een muziekje doen? Ja, Ja. We en, en... Wacht even. Ja? Uh, ja, dan ben ik weer. Wat het, ou oude computer hier. Uh, <laughs> dat maakt niet uit, denk, je want, bent er ik nog. Ik was uh, een, beetje, een beetje in de show met Blade. Ja. Um, zoals jullie weten zijn er uh, heel veel mensen op uh, UFF die muziek maken. Dat mm -hmm. ze maar eigenlijk verbonden zijn met muziek. Uh, mm -hmm. Ja, eigenlijk allemaal wel. Mm -hmm. Maar uh, hij, heeft, uh, hij heeft iets klaar gemaakt afgelopen nacht. Uh, misschien uh, leuk voor de podcast. Hij die, staat er Die uh, heb al uh, alleen schoen. al gedraaid. Maar dat, dat heb jij gemist, jongen. Dat was oh, je podcast doen. Ah, dat heb ik <laughs> weer. Uh. <laughs> ja, ik um, heb de vorige podcast niet kunnen luisteren van net. Ik was vandaag uh, erg druk met aquaponics. Nee, dat maakt helemaal niet. Ook dacht, ik dacht uit. Met, uh, met Lady Nada. Huh? Of, of is dat nou heel vervelend uh, Blackbox nee, nee waar van, je, van Sorry, jou kan ik het een beetje te um, maar uh, ja ik zat eens even te denken van um, een muziekje wat dachten jullie van een uh, lekker uh, hiphop plaatje oh, draai maar wat lekkers als jij straks nou eens nog iets kunt klaarzetten van uh, de Mabob of van, van uh, Robin Gruntier dat vind ik ook wel lekker ja dat, dat kan ik straks zeker nog wel even doen en eh, we gaan eh, gewoon nu luisteren naar um, ja ik heb even zitten twijfelen maar we gaan ja het wordt het nummer regulate van Warren G en Nate Dog regulators we regulate any stealing of his property We damn good too but you can't be any geek off the street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 You smoke like I smoke, and you high like every day. And if your ass is a bus, the 213 will wake you late. Oh ja, dat was a Warren G. Samen met Nate Dogg en het nummer Regulate. En Duff die vond het een lekker muziekje. Nou, Duff graag gedaan. Uh, Blackbox en uh, Mr. Uh, Free Electron. Are you still there? Jazeker. Yeah, Jij ook, Blackbox? Ja, yeah, ik hoor jullie allebei. Dat is te gek. Er nee, <laughs> um, is wel één facetje en ja... Yeah, ik, daar kan ik echt oprecht, onwijs, zo waar en graag als ik ook wil, helemaal niks. En dan meen ik ook gewoon echt gewoon helemaal geen ene klap aan doen. En dat is die irritante klok. We hebben klok. nog wel even. Maar ik wil jullie er in ieder geval even aan helpen herinneren. Dat die klok doorloopt. En ja, we zitten gewoon met de Soundcloud uh, uploadtijd. Die is gewoon maximaal twee uur. Ik werk aan een oplossing. Ik heb de hoster gesproken. En die gaat met een goed voorstel komen. Wat voor ons gunstig is. Wat voor hem gunstig is. En zo kunnen we voortaan in de nabije toekomst gewoon streamen vanaf onze eigen website. Dus dat maakt het allemaal een stukje makkelijker. En dan kunnen we ook de podcasts daar terug zetten. Om te, ja, dan zijn we zeg maar, niet meer gebonden aan Soundcloud. Dat is prettig. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik, ik werk daar in ieder geval wel hard aan. Okay. Ja, ik vind het toch wel even belangrijk om te benoemen, zodat de luisteraars van onze podcast ook weten, eh, nou ja, dat we in ieder geval eh, werken aan een verbeterde versie. En dat we zo steeds beter en beter en beter en beter komen tot een goed eindresultaat. Heel goed bezig, mensen. Ja, en, ja. Ik, ik hoorde Free Electron net zeggen dat hij nog wel een liedje wilde horen van The Mabob en of ja. Robin Grontier. Mag het ja. ook een liedje van uh, hun samen zijn? Uiteraard. Nou, dan gaan we luisteren naar uh, nummer 2036 van uh, de John Tider album. En dat is een nummer samen van Robin Grontier en The Mabob. Oh yeah, dat waren Robin Grontier en The Mabob met 2036 van uh, John Tider album. Bijzinnig. Mooi nummer, echt mooi. Ja. Ja, ja, ik vond het ook wel lekker. Het, het, het, het, het zoog me even mee in een uh, ander universum. Het gaf een lekker gevoel. Ja, mijn kopje ging lekker op de maat mee. Ja, maar uh, mannen, horen jullie hem? Ja. ja, we zitten bijna ja. aan de twee uur. Onverbiddelijk. Ja, ja we ja. gaan even, gewoon door. Even. Ja? Ja, ik bedoel, nog even vast aan die twee uur. Ja. Hopelijk in de toekomst niet meer. Nee, en dan kunnen we gewoon hopelijk een, een podcast maken, zolang als we zelf willen. En, en, stiekem hoop ik dat we gewoon een keer een marathon gaan doen. Ja, een keer een nachtuitzending of zo. Zo ja, man. Het ja, lijkt me echt te ja, gek, ja, ja. gewoon boom gewoon een paar uur lang knallen en echt een toffe uitzending maken. Desnoods ook wat mensen die erin komen en, en hopelijk groeit onze podcast ook de live versie, de, de livestream uit tot iets waarin we eh, free electron benoemde dat al even, eh, misschien ook wel een telefoonvorkje kunnen bouwen. Dus dat mensen kunnen bellen. Ja. Zou wel lekker zijn. Ja, dan, dan kunnen live luisteraars bellen en hun verhaal vertellen. Misschien wordt het wel een soort coast to coast van vroeger. Met Art Bell. Waarin mensen konden bellen met de meest fantastische verhalen. Nazi Bell. Ja, nou ja, de time travelers en, ja. Ja, en zoveel andere mooie onderwerpen. We hebben nog zoveel te bespreken, maar dit was de... 21ste QFF podcast Mijn naam is Bavomet. Het is 16 minuten over 10 in de avond Op vrijdag 23 mei 2014 En ik zeg alvast Vanuit hier uh, toedelo En eh, daarna laat ik het woord aan Free Electron en daarna Blackbox En nou ja, bye bye Ja, nou, voor mij hetzelfde Ik vond het een fijne uitzending vanavond En uh, ik wil iedereen bedanken die heeft uh, meegewerkt En die luistert En tot de volgende keer Ja mensen, inderdaad, het was weer fijn een hele fijne avond. Toedledoki. Bye bye. Macho.